1 minuut over 8. Joost hier, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Goedenavond, we hebben geluisterd naar alle sneeuw- en ijswaarschuwingen... van Rijkswaterstaat en de ANWB. De is, avondspits viel namelijk relatief mee. Toch ligt het treinverkeer rond Amsterdam weer plat. Er rijdt nauwelijks iets, ook, ook niet naar Schiphol. En ook daar zijn al de hele dag problemen in ons land vanwege het winterse weer. Veel vluchten zijn geschrapt en dat zorgt voor een hoop gestrande reizigers. ziet het AD. De reis is geannuleerd door de sneeuw, door het weer... Ja, ja jammer. Ah uh, we're stuck here in the airport. We've been here for a day. No it's been cancelled. Don't know what's going to happen. Be nice to get home by Friday though. Ja, vliegmaatschappij KLM hoopt dat gestrande reizigers zelf een hotel boeken. Dat wordt normaal voor ze geregeld, maar het zijn er zoveel dat de KLM het niet kan bolwerken. Er is voor Oud en Nieuw een recordhoeveelheid verboden vuurwerk in beslag genomen. Het was een derde meer dan in 2024, zegt Justitie. Vooral in de laatste twee dagen van het jaar werd veel gevonden. Met als klapstuk 10.000 kilo illegaal vuurwerk in een loods in Groenlo. President Maduro van Venezuela stond voor het eerst voor de rechter in New York. Hij zei dat hij onschuldig is. Het Amerikaanse leger pakt hem dit weekend op in zijn huis in Venezuela. Dat was een opdracht van president Trump. Hij zegt dat Maduro grote hoeveelheden cocaïne naar Amerika stuurde. En dan toch nog even terug op het winterse weer... want er kan namelijk nog meer vertraging zijn. Het bezorgen van boodschappen of pakketjes kan namelijk langer duren... Supermarkten en pakketbezorgers hebben veel last van sneeuwachtige wegen. Onder andere in Amsterdam ziet deze man bij AT5. Alle uitgewezen op de gracht. Hoort er allemaal bij, hè? Ik heb ze al gezien, ze zijn achter me bezig. <laughs> dus het gaat dan continu door. Ja, chauffeurs moeten voorzichtiger rijden en dat kost tijd. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond zijn er sneeuwbuien. Het komt flink af. Lokaal kan het min 10 graden worden. Morgen overdag is het zo goed als droog en wordt het 0 tot 3 graden. Verdragingen, langer dan 15 minuten op de A2. Amsterdam Oude Rijn tussen Breukelen en de Utrecht Centrum, Leidse Rijn, 8 km 52 minuten. Dan na de 12 Den Haag-Utrecht tussen Harmel en de Meern. 3 km 15 minuten. A27, gorkum utrecht tussen Lexmond en de Houtesbrug, 5 km een half uur. En de A27, gorkum utrecht tussen Nieuwegein en Lunette, 2 km 20 minuten. Joost Swinkels. Gelukkig biedt de radio wat verwarming. Swedish House Mafia. Save the world. Zometeen naar Damiano Davi. Music. Music. Music. You sound better with you. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. Familia, guess I'm going with you. Dit is House Mafia bij Q Music en Save the World. Ik hou mijn hart, hart, hart heel stevig vast. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee. Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hè? Het verboden woord. Vanaf volgende week maandag dan starten we weer met het verboden woord op Q Music. Het idee daarachter is heel super, super simpel. Elke keer dat een van de Q DJ's het verboden woord zegt, kun je op de rode knop drukken in de Q Music app wordt het woord gezegd, ben jij 500 euro. Wel interessant voor deze editie is dat er echt iemand is geweest... die een week lang heeft zitten turven om te kijken... hoe vaak wij nou het verboden woord zeggen. Vanochtend in de ochtendshow bekend gemaakt... dat het verboden woord dit jaar beetje is. Hoe vaak gaan wij beetje uitspreken volgende week en weten wij het ook te omzeilen. Nu is het zo dat ik dacht... oké, okay, ik wil wel even een kleine tabel maken, een klein poeltje maken. Wat is nou de voorspelling van mijn collega's wat betreft het verboden woord... wie het nou zelf het vaakst gaat zeggen? Mag ik het horen voor Marie Elzira? Goedenavond. Dag Joost, hallo. Marieke, het beste meisje van de klas. Dat kunnen we op zich ook wel weer stellen, toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar nu is het wel... Uh, ja, dit jaar is het een woord wat ik dus echt, echt heel veel gebruik. Dat lijkt. Ja. Nou, even voor de duidelijkheid. Vorig jaar, het wordt eigenlijk, dat heb jij drie keer gezegd. Ja. O, ja. Wat, wat is jouw tactiek? Ook die asking for a friend? Uh, wat is mijn tactiek? Ja, ik, ik, heb denk ik, ik, ik heb denk ik veel synoniemen gebruikt. Uh, maar voor eigenlijk was er ook niet echt een heel goed synoniem. Dus ik, ik heb dat. Ja, ik, ik, ik weet het niet eens meer. Ik heb er blijkbaar heel goed op gelet. Ik ja. vond het echt wel horden lopen. Ja. Want ik ben van de lange verhalen. Uh, dus daarom maken, maken we een lang radioprogramma van 6 tot 10. Maar ik heb het denk ik vorig jaar gewoon een beetje kort gehouden. Maar het is, het is, het is, het, het, dat maakt het dus wel ook vrij intensief. Het is niet lekker het vrije kletsen zoals ik gewend ben. Nee, ach, het is echt met, met, met de enkelbanden aan uh, die studio in, toch? Zo, ja, als het, zo is, voelt ja, het ja. voor mij in ieder geval uh, ja, ik beleef heb, ik heb, ik er wel plezier aan, want ik vind het echt lollig. Ik vind het ook vooral heel lollig om Mattie continu te zien struikelen. Want die staat natuurlijk al twee jaar oh. ja, echt bovenaan de wall of shame. Um, maar voor mezelf vind ik het ook wel, ja, het is toch het is echt een, een beperking. <laughs> het is echt, echt radio maken met hindernissen. Ja, ja, ja, ja. ja. Um, Marieke, ik maak een overzicht met eigenlijk drie simpele vragen. Wie gaat dat vaak zeggen? Hoeveel? En wat wordt je eigen score? Dus om maar eens met die eerste te beginnen. Um, wie gaat het vaakst zeggen? Mattie. Oh, dat is heel, heel, heel snel. Ja, maar het is ook gewoon, um, hoe zeggen ze dat ook weer... uit het verleden behaalde resultaten bieden in dit geval... dus wel degelijk garantie voor de toekomst. <laughs> ja. Ook omdat, omdat eh, vanmorgen, toen, toen het verboden woord bekend werd... en we dus weten dat het beetje is, toen was hij weer zo zelfverzekerd... Ja. Toen stond hij daar weer zo ontzettend te, te, te zeggen dat het, dat het misschien ging lukken. En vervolgens uh, zagen we hoe vaak we het de afgelopen periode hebben gezegd. En hoe, te, to, toen zag je ook hoe hoorde je hem het zo vaak zeggen... dat ik dacht, ja, het wordt weer zo moeilijk voor hem. Mattie kan het ook drie keer achter elkaar zeggen ja. zonder dat hij door heeft, toch? Ja, ja klopt. Ja. En dan zegt hij, oh, ja. zei ik het, zei ik een beetje. En dan heeft hij dus weer gezegd, weet je wel. Dat, ja, dat is... ik, denk, ik, denk, ik denk echt, ja, hij staat weer bovenaan die Wall of game. Met, hoe, met hoeveel keer? Hoe vaak? 17, 17 keer. 17 keer, dat zou eentje minder zijn dan vorig jaar. Ja, dat, dat geef ik hem dan nog wel. Okay. Ja, ik, het is niet, ik, ik, ik I love him, maar ik denk gewoon, hij maakt, ook, hij maakt de meeste uren radio van ja. ons allemaal. Ja. Hoe vaak ga je het zelf zeggen? En ja, dit gaat bij mij ook heel lastig worden. Ik denk dat ik het zelf ook wel tien keer ga zeggen of zo. Tien keer? Hoe wat, vaak wat, ja, denk jij dat jij het gaat zeggen dan? Oh, ik, heb hier, ik, ik moet hier echt een nacht over slapen, denk ik. Maar ik vermoed ook, want als ik die compilatie ook vanochtend zag. toen we bij de bekendmakingen waren. ja, dan hoor ik het mezelf ook zo vaak zeggen. Ja, ik gok dat ik ook rond de 15, 16 keer moet gaan zitten. Ja. Oké, okay, Mattie, dus voor het vaakst 17 keer. jijzelf tien keer. Nou, dat zou toch uh, iedere keer 500 euro zijn dan, hè? Nou, en we gunnen het de mensen natuurlijk wel. Um, en, en we gaan een hoop lol beleven volgende week. Oh. En dan hou ik de verhalen kort. We kunnen de show, de show wel inkorten. We, gaan, we zitten van 6 tot 8. Ja. En veel muziek. Gewoon van 8 tot 10 non-stop. Ja. Marike Elzega, dankjewel voor jouw voorspelling... wat betreft het verboden woord van volgende week. Veel sterkte, veel succes. Zet hem op. Ja, en laten we een beetje lief zijn voor elkaar. Van zuid tot aan noord en van west tot aan oost. Here we go. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Dit is de avond met Joost. Ik hoop dat mijn baas na volgende week... vooral ook nog een beetje lief is voor mij. Want dit gaat niet goed komen. Dit is de avond met Joost. Vanaf volgende week maandag dus het verboden woord. Hoor je het verboden woord? Druk op die knop in de Q-app en win 500 euro. Dit is Alex Warren, bij Q. Hear the cloud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 Oh, dude. Dennis Lloyd en Young Right Now bij Q. 2025 was echt het jaar van Roxy Dekker, toch? Ik bedoel, haar shows in de avondslijst die waren binnen een paar minuten uitverkocht. Dat was blijkbaar een proefrondje, want in 2026 staat ze vier keer in de Ziggo Dam. Ook 2026 wordt weer het jaar van Roxy Dekker. Dit is Loser bij Q. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor. Want die je echt speciaal vond. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een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 Nederlandse Beyoncé, Roxy Dekker en Luther. Normaal, dat is normaal man. Of niet. Ja. Ja, Joost hier, iedere avond in de avondshow doe ik een klein bevolkingsonderzoekje... naar het gedrag van onze Q-luisteraar. Aan de hand van een gekke gewoonte mag jij zeggen of iets nou normaal is... of helemaal niet. Ik stond afgelopen weekend in de snackbar. Toen moest ik nog denken aan een gekke gewoonte die vorig jaar nog... dat is vorige week, de revue passeerde in Normaal of Niet. Namelijk het ontleden van een snack wat heet een kipcorn of een frikandel... die dan dus eerst helemaal afpellen... om daarna bijvoorbeeld bij die kipkorn... Uh, die kipcorn dan te dopen in de satésaus... en hem dan op te eten. Ik kon me eigenlijk niet echt een voorstelling maken... van hoe het dan zou zijn om met je handen... helemaal die kipcorn zo af te pellen... en dan uiteindelijk nog dat middenstuk te eten. Ik dacht gewoon, dat moet gewoon meteen naar binnen. Dat werd nog ongelooflijk normaal bevonden in de Q-music-app. Dus zo zie je maar, hoe gekker de gewoonte, hoe beter. En als je denkt dat je echt de enige bent ter wereld... dan vind je altijd nog wel enigszins medestand in de Q-music-app. Dus ben je in bezit van een gekke gewoonte... denk je echt, ja, ik zal wel echt de enige zijn ter wereld die dat doet. Meld je maar via de Q-music-app, kom je zo meteen achter... of die gekke gewoonte echt heel erg gek is, of helemaal niet. En heb je geen gekke gewoonte, mag je zo je mening geven. En ook somber, hoor je zo...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 Ga snel naar simio.nl. Waarom Simio. .nl. Het verboden woord wordt mede mogelijk gemaakt door S.O. Extra's. Hoor jij een Q-DJ het verboden woord zeggen? Dan maak je kans op 500 euro en een extraatje van S.O. Een cadeaubom ter waarde van 100 euro voor een van je favoriete winkels.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 1 minuut over half 9, verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is nog druk rondom Utrecht. Vertraging op DA2 Amsterdam Oude Rijn tussen Breukelen en Utrecht Centrum, Leidse Rijn, 8 kilometer 52 minuten. Hoofdrijbaan is daar afgesloten. Nog een keer DA2 Den Bos Maarsen tussen Nieuwegein en Utrecht Papendorp, 4 kilometer 20 minuten. En DA27 Gorkum Utrecht tussen Everding en de Houtsebrug, Brug, 5 kilometer 27 minuten vertraging. Sterk als je erin staat. Joost Swinkels. Je mening mag je zo meteen gaan geven over een gekke gewoonte. Eerst is dit samber. Sick. Charlie Ray Jepsen, een all City and good time back you. Normaal, dat is normaal, man. Of niet. Lekker zo, kom op! Hé, Danielle, goedenavond. goedenavond. Goedenavond, Goedenavond. Hey Danielle, uh, toch even de vraag. Je bent op dit moment jouw kind in bed aan het leggen? Ja, die ligt nu net, hoor. Die, die? ligt nu net. Oké, okay, gelukkig <laughs> maar. Stel, jouw kind praktiseert straks diezelfde gekke gewoonte die jij hebt. Wat zeg jij dan als ouder? Ja, eet even op. Eet even op. Ja, dus je zou het wel tegen je kind zeggen, toch? Eet even op. Ja, ja eigenlijk ja. wel, ja. Ja, en dan zegt jouw kind. Ja, maar jij doet het zelf niet, mama. En wat zeg je dan? Ja, dat zeg ik. Uh, ja, eigenlijk moet mama het ook doen, hè? Ja, maar mama is de ouder, en jij gaat het wel opeten. Ja. Nou, um, Danielle, het uh, brings ja. back memories, ik denk voor velen. Um, wat is jouw gekke gewoonte? Wat doe jij? Mijn goden is dat ik uh, die hoekjes van mijn broodkorstjes niet op heb. Ja, jij eet dus... Ik wel op. Sorry, dus de rechte kanten van jouw brood eet jij wel op? Oh, je verbinding valt een klein beetje weg. Ben je er nog? Ja, ik ben er oh, nog. Oh, je bent ja. er nog, Danielle. Oké, okay, dus even voor de duidelijkheid. Wat, wat eet je niet op? Welk deel eet je niet? Echt die hoekjes, echt de rechte hoekjes, zeg. Ja, ik denk dat het toch... Jouw... ja Meestal vouw ik hem dubbel en dan de hoekjes. Daar zit geen beleg meer op, dus dat eet ik niet op. Dat laat je dan zitten, oké. Okay. Nou, ja. We gaan heel even jouw verbinding checken, Danielle, Je bent denk ik terechtgekomen in de sneeuwstorm. Dat geeft helemaal niet. Uh, we stellen de vraag in van de Q Music Gap. Is het normaal of niet om de hoeken van de korstjes van een boterham dus niet op te eten? Uh, de uitslag zal meteen volgen. Normaal of niet, komen we door via de Q Music Gap. Ook even een Marshmallow Jelly Roll. Dat is Holy Water bij Q.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 Alle tiktokkers. heeft uh, I run normaal. Dat is normaal, man. Of niet? Lekker ja. zo, Hey Hé, Danielle, goedavond. Hallo. Hallo. We nemen jouw gekke gewoonte onder de loep in normaal of niet. Vertel, wat jouw gekke gewoonte? Wat doe je? Ik eet de hoekjes van mijn korstjes niet op. Nee. En daarbij moet wel gezegd worden, jij eet wel de rechte delen van de poterham. Ja. Of in ieder geval van de korstjes. Ja. Die eet je wel op, maar specifiek die ja. hoekjes die vind je helemaal niks. Um, nee, nee. En jij zei al, daar zit dan geen beleg op. Nu neem ik eigenlijk aan dat jij je eigen boterhammen smeert, toch? Ja, ja, dat wel. Zou je dan niet die hoekjes ook kunnen beleggen met wat beleg? Ja, kan. Kan. Maar het is inmiddels zo'n gekke gewoonte geworden... dat jij ook denkt, Danielle, bekijk het, maar ik ga het gewoon niet meer doen. Ja. Nou. Ja, inderdaad. Nou, de q heb ik gesproken. Ilse die zegt: dat vind ik niet normaal. Carmen zegt: nee, niet normaal. Matthijs zegt: nee, vind ik ook niet normaal. Stefan zegt: niet normaal. Moet je je boter al een beetje smeren? Nou, zou kunnen. Uh, Rosanne zegt: uh, nee, dat is toch ook gewoon brood? Wat is jouw mening daarom? Ja, het is wel brood, maar ja, minder belegder. Dus, ja. Uh, en ik hou sowieso niet van kostjes. dus ik vind mezelf wel heel volwassen dat ik de rest op eet. Nee, en ik heb me ook wel laten vertellen dat jij überhaupt niet zo heel erg houdt van brood, toch? Ja, ook niet. Nee, is <laughs> niet mijn favoriet. Maar je, vindt, je bent gewoon een volwassen vrouw, dus jij vindt dat je het dan ook moet eten. Ja, dat wel. Maar ja, als ik weer de korstjes ben... denk ik, nou ja, klaar. Het is ook wel leuk dat je gewoon als uh, volwassene kunt zeggen... ik hoef het niet te eten, weet je wel. Dat is ook niemand verplicht ja. je meer. Dat is ook het voordeel van volwassen zijn. Um, ja, dat is lekker. Nou goed, Benjamin, die zegt dan weer... heel normaal, die eet ik ook niet. Maar dan is daar wander, ik denk vervelen, normaal... maar helaas voor mij niet. En Desiree zegt, niet normaal. Um, Annemiek, die zegt het volgende. Ik vind veel normaal. Maar als volwassene de korsten van je brood niet opeten... in ieder geval de hoekjes... Dat is niet normaal. En Simon zegt dit? Nee, dat is niet normaal. Er is een uitslag. Niet normaal. En het is toch niet normaal, Danielle? Nee, ik was er al bang voor. Maakt jou wel een uniek persoon, dat moet gezegd worden. Dus doe daar ja. vooral je voordeel mee. En tot slot, laatste vraag. Kun je wel fluiten eigenlijk dan? Nee. Kun je echt niet fluiten? Nee. Probeer eens. Kun je... Kan niet. Nee, kijk, zie je. Nee. nee, dat denk ik niet. Ja, moet je toch geen korstjes eten? Dank je Ja. Um, wel. Danielle, dank je wel voor je gekke gewoonte. Tot later. Yes, doei doei. Als je zelf een gekke gewoonte hebt, kom maar door. Vind ik heb. Dit is Taylor Swift. Shine. and I know that you carry the world on your back, but look at you tonight.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 I'm going to Stef, Firebike music God, er staat echt nog een uh, dikke vette file op uh, de A2-sterkte als je daarin staat. Zometeen daar geef ik even het laatste update. Ook hoor je de alarmschijf van deze week. En het nieuws van 9 uur komt eraan. Nathalie, goedenavond. Goedenavond. Het nieuwe jaar betekent ook goede voornemens. Ook op het werk. En één van die voornemens hoor je zo. En Maal Smit. En stay if you wanna dance. Niet de aanbieding laten bepalen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 Klot, wist jij dat papa een vroegboeker is? Nee, waarom boek je nu al? Omdat je bij het prijs Vakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboekseel. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker hè? Je nieuwe baan is altijd dichtbij. Nationale Vacaturebank.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 Budget Homestore. Al 20 jaar meer dan je verwacht. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Alle hits van Somber, inclusief Undressed en 12 to 12. Je hoort ze op zijn debuutalbum I Barely Know Her.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 Start 2026 goed en bied je medewerkers een pensioen-APK-gesprek aan. Kijk wat het jou kan opleveren op nn.nl slash pensioen-APK. Onze support heb je. Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, oh, Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Okay, okay. hmm, social Deal. Deals die je niet mag missen.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 Ja, goedenavond, ook vanavond moet je rekening blijven houden met gedoe op het spoor, meldt de NS. Door snel en ijs rijdt er sowieso nauwelijks iets in de regio Amsterdam. Ga niet op reis of zoek naar ander vervoer, is het advies. De afgelopen uren kon je de reisplanner niet zien op de site en de app van de NS. Dat kan inmiddels weer wel. Eten bestellen via thuisbezorgd heeft ook geen zin... want de bezorgdienst houdt alle bezorgers binnen vanwege de gladheid vanavond... Rijkswaterstaat waarschuwt ook morgenochtend voor gladheid op de weg. Vanavond en vannacht gaat het weer sneeuwen. En ook KLM heeft zojuist bekendgemaakt... morgen zeker 300 vluchten te schrappen. Dan naar